Gemeente, we zullen de heren nu danken en bidden en ook voorbeden doen. We hebben in de preek gemerkt hoe belangrijk de voorbeden is en ook wat een machtig wapen de voorbeden is. We willen vanmorgen de ernstige zieken thuis en in de verschillende verzorgings- en verpleeghuizen gedenken. Al zullen we dat niet met name doen. We mogen ook bidden voor Berco en Corinne Bruintjes en hun kinderen. Ze wonen aan de gasthuisstraat nummer 3. Ze hebben opnieuw uit Gods hand een zoon en broertje gekregen. Hij heeft de namen Peter Nathanael gekregen. En zijn roepnaam is Nathan. We zullen de heren danken en bidden. Heren, wij komen voor uw heilige aangezicht opnieuw. Aan het einde van deze kerkdienst. Om u te danken. Voor uw woord. Voor de bemoediging. Maar ook voor de waarschuwing. Wat hebben we dat nodig, wij allemaal. Om bemoedigd te worden, om, om niet moedeloos te worden. Om onze hoop op u te stellen. En om uw grote daden te herdenken. U hebt ons dat vanmorgen op het hart gebonden, jongeren en ouderen. We hebben allemaal een taak. En die grote daden van u, die kunnen ook bestaan uit ernstige waarschuwingen, uit straf. Farao kreeg die straf omdat hij niet wilde luisteren. Tot tien keer toen niet wilde luisteren. Sodom en Gomorrah kreeg die straf. Heere God, een gewaarschuwd mens telt voor twee, zeggen we. U bindt ons vanmorgen op het hart om recht en gerechtigheid te doen. Om uw geboden te houden. Om te geloven. In de Heer Jezus Christus, de ene rechtvaardige, want wij, wij zijn het niet. Wij moeten het hebben van uw gerechtigheid, Heer Jezus Christus. Omdat u bewogen met ons was, bent u naar deze aarde gekomen. Daar mogen we u voor danken. En dan geeft u ons op uw beurt ook de opdracht om bewogen te zijn ten aanzien van anderen. Dan laten we de mensen die om ons heen u nog niet kennen, niet maar aan hun lot over. Dan hebben we een missionaire opdracht. Dan is het de taak om in zending en evangelisatie uw woord overal bekend te maken. Om mensen te bewegen tot de zaligheid. Omdat er buiten u geen, enkele, geen enkel behoud is. Here, geef ons zo'n hart. Zo'n bewogen hart. En dat hart dat raakt alleen maar bewogen als er die verborgen omgang met u is. Dagelijks uw aangezicht zoeken. Dagelijks de Bijbel lezen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Heere God, wilt u zo met uw woord en met uw geest in deze gemeente werken? Geef dat ze de waarschuwingen en de bemoedigingen ter harte nemen. Wilt u zijn... Met de predikant die u kort geleden aan deze plaats verbonden hebt, wilt u hem zegenen en tot een zegen stellen. Dat u zijn met de broeders van de kerkeraad geeft dat ze in liefde om hun predikant heen mogen staan, hem ook mogen dragen op het gebed. Dat is ook een taak voor ons als gemeente om onze herders en leraars vol te bidden opdat ze kunnen geven vanuit de schatten die u hen hebt toevertrouwd. Heren, wij bidden u voor de ernstige zieken uit de gemeente. Wilt u beterschap geven, maar ook geeft dat ze mogen weten dat, dat bij het naderen van de dood er volkomen uitkomst is bij u. En dan kunnen we het zeggen, gelooft zij God met diepst ontzag. Wilt u zijn met hen die verzorgd worden in de verschillende verzorgings- en verpleeghuizen. Wilt u zijn met de mensen die hen verplegen met de artsen. Verplegers, verpleegsters, wij bidden u: wilt u zijn met de familie Bruintjes? U hebt Berko en Corine opnieuw een kindje toevertrouwd. We hebben vanmorgen gehoord wat een verantwoordelijkheid we dan hebben om, om onze kinderen van u te vertellen. Dank u wel dat u alles welgemaakt hebt met, met Nathan. Wilt u ook de andere kinderen zegenen? Kinderen, een erfdeel van de Heer. Maar ook in het midden van de gemeente een opdracht om ze te onderwijzen, om ze de grote daden van u te vertellen. Heren, we bidden u voor deze wereld die in nood is. Heel concrete watersnood in India, Pakistan, China, maar ook in Engeland. En dan denken we met schrik ook aan het mond- en klauwzeer virus dat is opgedoken in Engeland. Een schrikbeeld voor veel van onze agrariërs, heren. Wilt u deze ramp, die dreigt, toch afwenden? Heren, gedenk ons als wij u bidden voor deze wereld in nood. Wees u met de groten van deze aarde die leiding hebben te geven. Wilt u zijn met het werk van de zending. Wees daar waar honger en dorst is, waar oorlogsgeweld en terreur is. Wilt u de nood lenigen. We bidden u ook voor uw oude bondsvolk Israël. Hoor ons gebed, Here, Aanvaard onze dank in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte het vierde vers uit Psalm 48. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Psalm 48, het vierde vers.